9 uur, Dikter Haak met het NOS-journaal. In de staatsliedenbuurt in Amsterdam zijn twee mensen neergeschoten door onbekende daders. Vermoedelijk gaat het om een liquidatie. Ze zaten in een terreinwagen die gisterenavond door de daders achterna werd gezeten en onder vuur werd genomen. Toen de inzittenden van de terreinwagen met buitenlands kenteken uitstapten, werden ze beschoten. Een van hen kwam om, de ander ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Politieagenten gingen de schutters nog achterna, maar werden ook onder vuur genomen. De agenten raakten niet gewond. De schutters zijn nog niet opgepakt. In het zuidwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op bussen met sjiitische pelgrims zeker 19 doden gevallen. Volgens een regeringsfunctionaris reed een bromfietsen met explosieven in op de bussen die uit Iran kwamen. In het afgelopen jaar zijn sjiiten al veel vaker het slachtoffer geworden van aanslagen van extremistische Soenieten. In India is de vrouw gecremeerd die overleed na een verkrachting en mishandeling in een bus. Haar lichaam was gisteravond, vlak voor de crematie, overgevlogen vanuit Singapore, waar ze in een ziekenhuis werd behandeld. De verkrachting van de 23-jarige vrouw leidde tot felle protesten in India. Zes mensen zijn opgepakt in deze zaak. De vrouw die donderdagnacht in New York een man voor de metro duwde... haat sinds de aanslagen van 11 september moslims en hindoes. Het was voor haar het motief om de Indiaanse immigrant van het perron te duwen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 Volgens de Indiaanse autoriteiten heeft de machinist een waarschuwing om langzamer te rijden genegeerd. De afgelopen jaren zijn in Indiaanse natuurparken en bossen tientallen wilde olifanten gedood door treinen. Dan nog het weer wisselen bewolkt met bui en windstoot. Aan de kust ook kans op hagel en onweer. En het wordt een graad of acht. Dit was het NOS journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land.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 Een beetje anders, het begint hier al lekker te ruiken. Het jaaroverzicht der jaaroverzichten zonder tekst. En het laatste nieuws over de Hoekse huiskraaien. Welkom bij de tweede uur van Vroege Vogels. Kru Als inwoner van een klein Groningsdorp kan ik wel weer een paar dagen genieten van een oorverdovend plattelandsfenomeen, schieten. Een paar keer per dag schrik ik me helemaal lam van de bizar harde knallen die deze eindejaarstraditie met zich meebrengt. Nou, ik ben er niet echt dol op vuurwerk, maar vooral mijn hond ervaart deze tijd als een regelrechte hel. Vorig jaar ontdekte ik bij toeval echt een geweldig hulpmiddel voor honden die bang zijn voor knallen. En ik deel het even graag met u hier. Trek de hond in kwestie, als hij tenminste bang is voor vuurwerk of voor knallen, een strakke trui of een oud, uh, klein, iets te klein, dus een krap t-shirtje aan. Vragen we niet. Hoe het werkt en hoe ik hier achter kwam. Dat is een lang verhaal. En waarom het werkt. Maar het werkt echt. Bij 80% van de honden werkt het. In Amerika schijnen ze zelfs speciale Thunder shirts te verkopen. Um, dus het idee is echt niet zo gestoord als het klinkt. Probeer het gewoon even en wie weet werkt het. Ik heb het bij mijn kat nog niet geprobeerd. Die is ook bang voor knallen. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat mijn poes dan waarschijnlijk zelf transformeert. tot gillende keukenmeid. En dat wil ik er niet aan doen. Ik uh, zou de knallende dorpsjongens natuurlijk ook kunnen aangeven bij het nagelnieuwe meldpunt. Het meldpunt vuurwerkoverlast. Een initiatief van de Rotterdamse GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte. De website vuurwerkoverlast.nl trok in een paar dagen zoveel bezoekers dat hij uit de lucht ging. In de lucht ging? Nee, uit de lucht ging. Nou klinkt Bonte's voorstel om vuurwerken in het vervolg alleen nog door professionals te laten afschieten. ons bij vroege vogels als muziek in de oren. Maar een meldpunt vuurwerkoverlast? Ik weet het niet. Het heeft toch een beetje een uh, negatieve bijsmaak. Bovendien, bij welk meldpunt moet ik me dan melden als mijn illegale Poolse buurman vuurwerk in mijn brievenbus gooit? MUZIEK Dit was Bell of the Ball. Volgens onze muzieksamensteller Renald Ruiter... was het de mooiste of de schoonste van het oudjaarsbal. Kijk, dat is nog eens creatief muziekgebruik. En het was van de Amerikaan Leroy Anderson. Nou, inmiddels ruikt het hier in het kapitol echt... Nou, letterlijk honingzoet, uh, kan ik wel zeggen. We hebben een soort van ja, honingkeukentje uh, ingericht hierachter. Uh, Pim Lemmers heeft namelijk topkop Jeroen de Zeeuw meegenomen. Want die gaat allerlei lekkers maken uh, met en van onze eigen ja, kapitolhoning. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Waar, waar kook je normaal gesproken als je niet hier staat op zondagochtend? Uh, op zondagochtend meestal thuis, ja. met, uh, met een eitje spek. Uh, en spek. Uh, en daarnaast ben ik voor mezelf uh, begonnen met, uh, met een klein cateringbedrijf... waarbij ik bij mensen thuis kook. En uh, bij bedrijven, maar veel hebben mensen thuis... Dus ik ben redelijk wat keukens gewend. Ja, en je hebt allerlei spullen bij je, zie ja, ik je voor je. Wat, uh, nou ja, die potjes honing herken ik wel, dat is onze eigen honing. Ja, dat is de honing bij uh, van jullie. Uh, ja, van, uh, en waar, waar ga je ons mee verblijden vanochtend? Ik heb een aantal kleine dingetjes gemaakt. Ik ga straks um, een, een klein gerechtje zelfs op jullie hand presenteren. Oh. Daarnaast heb ik wat ontbijtgranen zelf gemaakt. daar, daar Doorheen hebben we een beetje, beetje honing uh, Een soort kruisli, zo ziet het eruit. Ja, een soort kruisli inderdaad. Dat, ja. uh, dat komt aardig in de buurt. En daarbij komt een luchtige, uh, een luchtige smoothie van, uh, van honing. Dus er uh, zijn heel veel verschillende structuurtjes van, uh, van honing. We hebben wat wafels. Het wafelijzer staat al... Uh, dat is wat ik ruik, ja. Dat ruik je inderdaad. Het staat aardig te roken. Ja, dus, ja, moet je er weer heen? Of... Dus we gaan straks de, de, de wafels gaan daarin. Ja. Oké, okay, nou dat voordat het hier uh, voor zwart blakert en vol roken staat... Uh, nou, stuur ik jou weer de, de keuken in en dan praten we zo nog even met je, je verder En dan gaan we ook proeven. Ja. Dankjewel. Um, ja, gaan we het eerst even wat, wat dieper op, op de bij zelf in. Want ik heb geen idee, misschien dat u het thuis wel weet... maar heeft u enig idee hoeveel soorten bijen er eigenlijk zijn in uh, Nederland... Nou, dat zijn er, heb ik deze week geleerd, 358. En die, ze hebben de gekste namen. Eh, heeft u ooit gehoord van de zadeldwergzandbij? Of de kleine slanksprietmaskerbij? Nou, ik ken vooral. Ja, eerlijk gezegd, alleen maar de honingbij. Maar gelukkig is er nu een boek. En het is een zwaar boek. Ik kan het nauwelijks stillen. Um, je kunt het wel het standaardwerk noemen over de Nederlandse bij. En aan de tafel hier een van de schrijvers, Hans Nieuwenhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen, Janine. Uh, ja, Molenaar zit er ook nog steeds, voorzitter van de Bijstichting. Ja, Pim Lemmers, misschien kun je anders even van stoel wisselen met onze kok. Dan heb ik lekker alle bijen kennis op een rijtje. Dat is natuurlijk wel een prettig idee. Um, laat ik even beginnen met... Ik, hier op mijn briefje staat u, maar Hans, ik ga je gewoon titoëren ja, als je het goed vindt. Ja. Want dat doet met Pim en, en Jaap ook, en anders <coughs> wordt het zo'n zo verschil. <coughs> uh, Hans Nieuwenhuizen, jij bent een van de schrijvers van dit. Ja, het is een soort bije encyclopedie bijna. een bijbel, ja. Want ik zal meteen, eerlijk bekennen, ik probeer altijd alle boeken die wij hier bespreken van A tot in dit geval te lezen, ja, nee, maar dan, dat is niet te doen met... Dat is niet te doen, nee. nee. nee. Waar is het voor bedoeld? Voor wie is het, is het bedoeld? Het is ook echt bedoeld als een naslagwerk. Het is, voor, het is een heel breed boek. Het is voor heel veel typen lezers bedoeld. Uh, denk aan uh, terreinbeheerders... Uh, daar staat een stuk in over het beheer. Ja. Uh, uh, denk aan de wandelaar die in het landschap loopt en denkt: hey, maar nou dat is niet die... echt iets wat je in je achterzak steekt, dan? Te... Nee, <laughs> nee, dat moet je wel thuis. Nee, <laughs> thuis er, komt, er komt volgend jaar wel een handzamer boekje, ah, een determinatieboekje. Okay. Maar uh, nee, dit is echt uh, voor thuis. Ja. ja. Nou, kende ik alleen de honing bij. Moest... Ja. Dat is misschien wel wat genant in jouw ogen. Nou, Hoe, hoeveel nee, soorten hoor. ken jij nee. er? Nee, het is... Oeh, hoeveel soorten ken ik er? Nou, zeg dat ik tot, laat ik voorzichtig zijn, 200 kom. Nou, dat vind ik al heel wat. Ja, dat is heel wat al, hè? Nee, maar het is wel grappig... Zo, Pim in het... kijkt, we zit in bewondering te kijken, toch? Ja. Nou, Pim, dat is echt. <laughs> <laughs> Test me niet, test me niet. Nee. Uh, maar het is wel grappig, als je in het veld bent en je loopt met je netje... dan worden natuurlijk altijd geroepen, je kent het wel, het bekend en de, uh, sprookje. En uh, dan, uh, dan, wat doet u hier? Nou, ik zeg, ik, ik verzamel wilde bijen. Dat vind ik interessant. Wilde bijen? Ja. Ja? Nou, dan kennen ze alleen de honingbij. Nee. Ja, maar dat is geen wilde bij. Dat is geen wilde bijen. Dus ik spreek maar liever van inheemse bijen. Hè, want de honingbij is natuurlijk geïmporteerd. Mm -hmm. En uh, nou, dan, dan uh, mond valt open. Hè. 350 soorten. Nou moet ik zeggen, op het moment zijn er 300 soorten. Dus maar waar ooit, komen die waar, ach, die ooit waargenomen ah, okay. zie je? ze... Ja, ze zijn gaan tellen vanaf 1900 zo'n beetje. Ja. Hè? Dus dan kom je tot 358 soorten. Maar... Ik vind om en bij de 300 ook al wel, behoorlijk ja, inruid. Okay, Laten prima. we eens even wat soorten doornemen. Je, je hebt ja, verschillende kijk, soortgroepen. Moet je maskerbijen. Zien. Moet je kijken. Oh, je ik heb een doosje. Een doosje. Ik denk dan hebben we de bijen wat driedimensionaal. Ja, ik heb hier voor mij een soort sigarenkistje. En dat kan ik openklappen. En ja. ik vind dit... Ja, ik heb hier altijd wat gemengde gevoelens bij, ja. want ja. Ze, ze zijn uh, op, opgespeld. Ja, ze zijn dood. ja, ja. Behoorlijk dood ook, Behoorlijk inderdaad. Behoorlijk dood, ja. ja. In uh, uh, ja, Piepschaam, dat kan ik ook wel even laten horen. En dit zijn verschillende... Ja, ik heb een aantal soorten heb ik voor je meegebracht dat je een beetje idee hebt. Kijk, plaatjes is leuk, maar je moet ze in het echt zien. Mm -hmm. uh, wat ik, waar ik je wel op wil wijzen, dat is dus... Je ziet dat die bijen ontzettend op elkaar lijken... In grote zijn ze behoorlijk verschillend. Ja, deze wel, maar als je dus in een soortgroep kijkt. Uh -huh. en dan kan je niet in het veld onderscheiden. die verschillende soorten binnen bijvoorbeeld de zandbijen. Ja, en dan maar... moet je helaas moet je er af en toe eens een vangen. Om hem van dichtbij te bestuderen. Om hem, ja, want anders lukt het niet. Maar dat je... dit lijkt me ook gewoon niet te doen, Hans. Kijk, bij een vogel heb je tenminste ook het geluid nog wat hij maakt. Bij, ja. En een bijzicht zegt alleen maar zoom. dat bij een... is waar. Ja. Oh, bijen ja. zoomen natuurlijk hetzelfde. Ja, ja, ja, meestal wel, ja. Wat zijn nou de belangrijkste verschillen? Hè? Want je hebt die soortgroepje, je hebt die maskerbijen, ja, zijdebijen, ja. slopkousbijen. Ja, ja. Nou ja, weet je, het, het, die, die Nederlandse naamgeving zegt vaak wat over... of het uiterlijk van het beestje, of zijn gedrag. Ja. Dus neem nou een wolbij, dus colletus de wolbijen... die maken dus uh, uh, nesten. Uh, sorry, ik vergis me. Colletus, uh, dat is de zijdebij. Ja. De groep van de zijdebij, die maken, uh, die maken een nest... en dan maken een celletje. En met een soort speeksel bekleden ze dan... Dat celletje maken ze het als het ware waterdicht. Mm -hmm. En dat is, als het opdroogt, zijdeachtig. Dus degene die zo'n nestje opgroeft... Vallen tot boord tot die soort. Ja. Maskerbijen, mm -hmm. dat zijn hele kleine kale beestjes. En dan zie je zo'n kopje. En dat heeft vaak een gele tekening. Dus een soort dus maskertje. Een, een soort maskertje. En dan die slopkous bij? Die, die slopkous iets met voetjes. Bij, heeft slopkousen. Ja, dat begrijp je. Zo. En het is een bijzondere bij. Dat, uh, <laughs> ja, dat idee. Ja, dat ja. idee. En dan hebben we het vooral over de vrouwtjes. Hè? Want je weet, mannetjes, dat zie je hier ook. Kijk, ik heb een rijtje. De mannetjes zien er vrij klein uit. Wat dat zijn is de mannetjes en wat zijn de vrouwtjes in het sigaredoosje? Ja, middelste rij. Dit zijn de vrouwtjes. En, de, de, ja. de, en de, de vrouwtjes, mm -hmm. en, uh, de vrouwtjes die zijn bij bijen vaak groter. Behalve mm -hmm. uh, bij dit ene beest, wat ik je hier liet zien. Ja, blijf bij de microfoon, Hans. Ja, oh, ja, ja ik moet bij de microfoon. <laughs> en ik heb even dwars erop, dat is wel leuk. Je weet, vogels maken nesten. En daar komen koekoeken op af. Ja. Bijen maken nesten en daar komen koeksbijen op af. En die ik dus dwars erop heb staan. Zie welke je is het? de koekoeksbij? Die ik er dwars op heb gezet. Dus bij elke soort. Ja, ik moet bij mijn microfoon blijven. Ja, dus ja, ja, Ik hoop dat je het <lacht> kunt zien. Kijk, maar dit zijn dus de koekoeksbijen en die ja. horen bij die soort. En zo'n dus, koekoeksbij gedraagt zich echt als een koekoek. Ja, een luie donder. Ja. Want die laat dus de gastvrouw laat, laat die een nest maken is dat nest klaar, is het gefourageerd, bevoorraad... dan komt dus die koekoeksbij, die glipt dat nest binnen, uh, eet vaak het ei op legt zijn haar eigen ei, ei. Ja. en klaar is Kees. Wat grappig. Ja. Nou, dus ook dat... grappig, grappig. Nou, ik, ja, nou ja opmerkelijk. Interessant, is... interessant. Interessant, laten ja. we het daarop houden, inderdaad. Goed. Nog iets anders interessant wat ik las... je hebt ook een soort die uh, lege slakkenhuisjes als boekplek ja. gebruikt. Ja, dat zijn er meerdere die dat doen. En uh, waar wij het nu over hebben, is de gouden slakkenhuis bij omdat die zo mooi bruinig van kleur is. Mm -hmm. daar, zit, nou ja, ik zal, daar zit ook een slakkenhuis bij in. Mm -hmm. En die eh, zoeken dus een, een leeg slakkenhuisje op. En nou, dat, dat maken ze eerst even goed schoon. En dan gaan ze daar dus van achter naar voren celletjes in bouwen. Nou, en eh, er is een hele bijzondere... En die komt uh, in Nederland niet voor, of misschien binnenkort. Dat is een beest die, maakt, die, haalt, die, die pakt zo'n zo leeg huisje, ja. maakt het schoon... gaat dan één cel daarin maken, gaat dan dennennaaltjes over dat dingetje leggen. Nou, je begrijpt wat een werk dat is. En gaat dan een volgend schelpje opzoeken. Die maakt een soort fletgebouwtje? Die, nou, die, maar die maakt maar één nakomeling per... Per, per slak. Ja. Dus je begrijpt wat dat. Een, en dan gaat ze dat nog allemaal verbergen ook. Dus. Uh... Nog een wonder dat ze nog blijven bestaan, ja. vind je niet? Ja. Maar jij zei van die komt nu niet voor, maar misschien straks wel. Hoe ja, we straks nou, wel? De, weet je, er komt natuurlijk met, met, met, met... toch wel met de klimaatsverbetering. Af, Verbetering? <lacht> vind ik. Dat is ook een manier Wij om naar te kijken. Een beetje in het hoofd van de bijdenken natuurlijk. <lacht> en, dus die, die, want het zijn echt warm warmteminaars. Hè? Ja. Dus die, die komen dan opschuiven vaak in Limburg. Maar daar is ook een reden voor. We hebben in Limburg een hele goede bijenman, dus zodra er iets bijzonders de grens overwipt... Dan uh, stelt hij dat wel vast, ja. Precies. En als er net aan de andere kant van de grens een bij zit, dan probeert hij hem natuurlijk... Te lokken. Je... Zo, fluiten ja, en wel, ja. Dag, ja. Aan tafel ook nog uh, steeds Jaap Molenaar, voorzitter van de Bijenstichting. Heb je ook iets met wilde bijen, Jaap? Ja, ik heb zeker iets met wilde bijen. Ik ben uh, echt geen expert. Uh, bedoel, uh, Hans is een echt ex expert. Mm -hmm. dus ik volg ook wel lezingen van hem om uh, meer te leren. Oh, ja? Ik ken de wat meer algemenere soorten. Hans heeft uh, de zoekkaart voor zich. Dat is ja. een uh, zoekkaart die we hebben uitgebracht in het jaar van de bijen. Er staan de twintig uh, meest voorkomende bijensoorten op. Ja. hommelsoorten, uh, roze metselbijen. Dat zijn bijensoorten die je uh, in de omgeving van je tuin kunt vinden. Ja, die kan ik wel herkennen, maar inderdaad sommige andere soorten moet je echt onder een ja onder een binoculair of onder een vergrootglas... echt ja. helemaal gaan bekijken. Ja. Zo'n zo specialist ben ik niet. Maar ik vind het al heel knap dat je twee verschillende soorten... dat je überhaupt verschil ziet in, in bijen. Ja. ja, maar dat ga je wel leren. Het als je, vliegt als je, toch je, zo snel. En... Ja, dat klopt, maar als je een paar keer even wat meer geduld hebt... dan gaat toch een paar keer een bij op een plant zitten of op een ja, blad. Precies. En als je dan ook nog in staat bent om snel een foto te maken... dan, uh, ja, dan kun je dat ja. later aan de hand van de foto nog even ja, rustig gaan bekijken. Ja, ja, ja. ja, ja. Heb, je, heb je nou ook een favoriete bij... Nee, alle bijen zijn me even lief. De, de bijenstichting komt op uh, zowel voor de honingbijen als voor de wilde bijen, ja. want die hebben alle, alle twee, alle tweede groepen twee hebben hun steun nodig. En uh, honingbijen hmm. zijn natuurlijk heel erg interessant vanuit de, de voedselproductie, yeah, maar de, de wilde bijen zijn ja, juist heel erg belangrijk voor de biodiversiteit, want die bestuiven allerlei wilde, planten, wilde in, planten in de natuurgebieden. Ja, ja. zijn Pim Lemmers zijn. Uh, um... Zijn honingbijen en wilde bijen eigenlijk elkaars concurrenten? Of is dat... Ja, dat is een discussie die ook al heel lang gevoerd wordt. Oh. De natuurmonumenten is daar volgens mij wat, wat, wat opener in. Die zeggen: nou, wilde bijen en honingbijen kunnen goed samen. Maar mm -hmm. er zijn bepaalde organisaties in Nederland die zeggen: van ja, de honingbij, die willen we hier niet hebben. Oh. Want het, nee, die, uh... Ik ga geen namen noemen, maar ik heb geprobeerd dit jaar een aantal bijenvolken bij uh, Firma A neer te zetten. Maar Firma A zegt, nee, dat willen we niet. En waarom wil Firma A dat dan niet? Nou ja, die zegt van, het is concurrentie, dan, uh, dan uh, is er geen voedsel voor, voor de wilde bijen. En die discussie is al jaren. Ja klopt. ja, klopt. En dan zeg ik van, Firma A vindt het niet goed. En aan de buitenkant van het hek van Firma A, daar staan wel bijenvolken. En een bijen vliegt anderhalf kilometer, is die concurrentie er dan niet? Ja. Die is er dan ook. Dus die discussie die is dit jaar ook weer opgeleid. En, uh, misschien dat Jaap daar nog een mening over heeft. Ja, nou, laten he, we niet maar, he, die hele discussie nee, nu gaan maar voeren. Maar er is want... inderdaad een concurrentie, zegt men. Ja. Ik, ik denk zelf dat dat... Wel meevalt. Ja, want het aantal bijen ja. loopt hard terug. We hebben ook niet bijen ook. Laten we daar eens over hebben, inderdaad. Ja. Want het was het jaar van de bij. Eh, natuurlijk ook een van de redenen omdat om ja, om dat ze teruglopen... en dat het ja. niet zo goed gaat met de bij. Ja. Um, Kijk eens terug op het jaar Jaap. Hoe, hoe... Ja, nou het jaar is ontzettend hard gegaan. Er is ontzettend veel gebeurd. Uh, ook heel veel goede dingen ge, uh, zijn, er, zijn er bereikt. Ik uh, wil niet zeggen dat de problemen over, over zijn. Maar de bewustwording bij het grote Nederlandse publiek is gewoon ontzettend verbeterd. Rij een jaar terug. Dan, uh, ja, als je dan vroeg over bijen, hoe ging het met de bijen? Dan wisten mensen dat niet precies. Nee. Tegenwoordig, de meeste mensen als je die spreekt weten dat het gewoon slechter gaat met bijen. Uh, ook al heel veel mensen weten inmiddels al dat ze hun tuin bijvriendelijk kunnen maken. En dat ze dus geen gif moeten gebruiken. En uh, geen tegels in hun tuin, maar uh, leuke bloemetjes waar, waar bijen op afkomen. Ja. Dus op dat punt is er wel heel veel bereikt. Wat is jouw hoogtepunt geweest, Pim, in het jaar van de bij? Uh, nou, Tot vandaag, denk ik. Uh, vanaf het moment dat we de uh, eerste week januari... en uh, uh, nou ja, vroeger vogels eigen bijenvolk... Uh, wat Jaap zegt, een stuk bewustwording. Uh, Giel Beelen die, uh, die een volk in midden in het mediapark heeft ja. en uh, de scholen, 1100 kinderen bijenles gegeven afgelopen op, lopen jaar. En uh, ja, geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen ook is. Eergisteren nog 10.000 bloembollen gekregen van een kweker in Heemstede die zegt van ja we moeten iets blijven doen voor die bij. En dat is ja positieve olievlek. We hebben het wel eens over olievlekken gehad dit jaar hier in het programma. Maar het is een positieve olievlek. Het is een grote, lange polonaise Niet alleen het. wijzen op hoe slecht het gaat... Ja. maar vooral ook hoeveel plezier je eraan kan Precies, hebben en hoe mooi het is. Precies. Het is ja. zo ontzettend mooi om met bijen te werken. Het is net schaken. Je staat altijd schaakmat met bijen. Een bij doet waar hij zelf zin in heeft. <laughs> en... Uh, uh, als je ziet hoe, hoe, hoe iedereen ermee bezig is. Het is ja. geweldig om te zien. En 2013, de, de Bijenstichting gaat verder. Ja, tot slot nog even. Want wat gaat er nog gebeuren in 2013, Jaap? Ja, het jaar van de Bijen is uh, bijna afgelopen. Hè. Dus uh, we gaan 2013 tegemoet. Maar er moet nog best heel veel gebeuren. Want uh, de bijensterfte is nog steeds uh, verontrustend. Dus de Bijenstichting heeft besloten om een project uh, bijenlint... Met de, ook de, de gelijknamige website www.beienlint.nl. Uh, ja. Die is vanda, sinds vandaag in de lucht. Nou. En daarmee gaan we gewoon verder met, uh, ja, met deze, opkomen voor de bijen. Voor de bijen. Nou, en wat het precies inhoudt, kunnen mensen dus zien op, zeg het nog een keer: www.beienlint.nl. Www ja het molenaar, Pim Lemmers. Hans van het enorme, fantastische grote werk... wat ik uh, in de kerstvakantie helemaal ga doorspitten van A tot Z. Heel goed. Dankjewel. Hebben we nog even tijd om naar onze kok uh, te gaan? Ik kijk even naar, naar Henny Radstaak, die hier de regie voert uh, vanochtend. Ja? Jeroen? Ja. Je hebt een bakje naast me neergezet. Wat is het precies? Uh, dit is de, de, de ontbijtgranen die we, die we hebben gemaakt met, mm. uh, met de honing van, uh, van hier. Mm. Daarbij zit een... Uh, ja, je kan het zien als een, uh, als een smoothie, alleen al net even een beetje omgekeerd. Dus uh, luchtig, uit een uh, slagroomapparaat. ja. Dat smaakt een, een soort honingslagroom. Ja, een beetje ja, honingslagroom. Ik heb hier nog een, uh, een klein wafeltje. Oh. Daarbij, uh, ook daar hebben we een beetje omgekeerd. Daarbij zit een klein beetje op. Er wordt niet zo heel veel mee gegeten, maar lekker. Ook aangemaakt met een beetje honing. De wafels zijn met honing. Erop zit een beetje ijs uh, van honing. Wow. Dus we hebben eigenlijk de honing heel vaak en heel divers gebruikt... in, uh, in verschillende gerechtjes. Oh, dit is lindenhoning, hè? Ja. Heeft dat nou nog een, een specifieke manier van bereiden of smaak? Of hoe? Ja, de smaak is wel degelijk uh, anders... Wij hebben ook wel eens uit de lindeboom bijvoorbeeld de topjes gehaald... om daar boter bijvoorbeeld van te maken. Mm -hmm. um, en je proeft tussen de verschillende soorten honing... gewoon heel veel subtiele smaakverschillen. Dus er is wel degelijk een, een smaak aan, uh, aan te merken, zeg maar. Alleen ja. qua bereidingswijze blijft het honing. Dus daar ligt niet heel veel verschil tussen. Honing is honing ja. natuurlijk. En welke smaak? Ik weet, want het, het op mijn papiertje staan... maar ik kan het er niet echt aan, want het zou een beetje naar munt moeten smaken, toch? Ja, een beetje Lekker. munt, een beetje, beetje fris. Um, daarom heb ik ook een wafeltje gemaakt, omdat het toch een beetje... Ja, we zitten wel in de ochtend, maar uh, de mm. laatste kilootjes voor het oude jaar kunnen er nog wel aan. Nou, die gaan Die gaan er toch af uh, in het middenjaar. Een wafel jaar. gaat er altijd wel in. Dat is het. het maar. Mm. Dus uh, de, de, de frisheid van de, van de honing in de wafel, die proef je ook weer een beetje terug in de... Inderdaad, een beetje dat muntachtig in de hang op. Dat is een beetje dat, fr dat frisse tegenhangetje zeg maar. Ja. ja, superlekker. Eet smakelijk. Dankjewel. <laughs> Net op tijd mijn mond leeg. The Good Old Days was dit uit een van de uh, Laurel Hardy films... op muziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Vorige week hoorde u bij ons het verhaal over de huiskraaien in Hoek van Holland. Volgens de provincie Zuid-Holland zijn het exoten... en mogelijk een bedreiging voor andere soorten. En dus moeten ze worden afgeschoten. De faunabescherming vindt het on een onzinnig plan, want, zeggen zij, de vogels leven hier al decennia lang zonder problemen. De rechtbank in Den Haag heeft nu besloten dat de vogels voorlopig niet mogen worden afgemaakt. Belangrijkste argument is dat de huiskraai al sinds 2001 op een lijst van beschermde diersoorten staat. Volgens de provincie is de kraai door een vergissing op die lijst terechtgekomen. Nou, een hoop gehakketak dus. De rechtbank doet over een paar maanden de definitieve uitspraak in deze zaak. De Hoekse huiskraaien zijn afkomstig van een paardje dat lang geleden met een schip, waarschijnlijk vanuit Egypte, bij ons aan land is gekomen. Bedreigde natuur. Het gaat niet goed met de vrattenbijter, de kleine vrattenbijter, het bosdoortje en de zadelsprinkhaan. Nou, als u niet al te oud bent, dan kunt u nu dit geluid horen. <laughs> dat verschilt geloof ik nogal een beetje per leeftijd. Deze vier sprinkhanensoorten worden volgens de nieuwe rode lijst ernstig bedreigd. Ze komen op maar een paar plekken in Nederland voor. Dit blijkt uit gegevens van IJs Nederland, Menno Remer. Vooral die ja, soorten als de, de zadelsprinkhaan en, en de kleine frattebijter... dat zijn soorten die in noordwest-Europa eigenlijk overal bedreigd worden. In België en Duitsland zijn het ook zeer zeldzame soorten geworden. Dus we hebben eigenlijk wel een speciale verantwoordelijkheid voor deze soorten omdat ze nu op de Veluwe nog voorkomen, maar dat is eigenlijk al een vrij geïsoleerd uh, gebied ten opzichte van uh, de rest van het areaal. En omdat het dus in de rest van Europa ook uh, niet goed gaat met deze soorten, zou je daar best wat aandacht aan kunnen geven. Nou, laten we dan nog even, omdat het zo'n mooi geluid is en omdat je ze zeker nu niet hoort, even nog luisteren naar die kleine wrattenbijter. Beestachtig. Nou, denk we helemaal in de zomerstemming. Tijgers uit een Zeeuws kerstcircus zijn onlangs flink mishandeld. En ook met een olifant van een circus in Den Haag wordt slecht omgesprongen. Dat blijkt uit beelden die wilde dieren de tent uit deze week binnenkreeg. Deze dierenactieclub deed vorige week een oproep om verwaarlozing en mishandeling van circusdieren te filmen en deze beelden op te sturen. U hoort directeur Leonie Vestering. Wij hebben beelden onder andere binnengekregen waarin tijgers worden geslagen om een om kuntje te doen. En daarin blijkt maar weer dat olifanten en tijgers en andere wilde dieren echt geen kuntje doen voor een ei over een bol of een suikerklontje. Maar dat ze dat doen op basis van angst en pijn. En ja, op die beelden is heel duidelijk te zien dat er geslagen moet worden met een stok en een zweep om een dier een kunstje aan te leren. Deze tijgers die treden nu op in het kerstcircus in Zeeland. De beelden van de Haagse Circus Olifant en van de mishandelde tijger staat op onze website, mocht u er behoefte aan hebben. Vroegevogels.vara.nl Goed nieuws. Goed nieuws, nu. Nou, daar waren we al aan toe. Unilever stopt met het gebruik van microplastics in haar verzorgingsproducten. Het is een reactie op een internationale Twitter-actie tegen het bedrijf. De Organisatoren van het protest onder wie de Nederlandse Plastic Soup Foundation troffen de kleine plastic korreltjes aan in zeker 23 producten van Unilever. En ze, ze publiceerden deze lijst op het internet. Microplastics worden toegevoegd aan verzorgingsproducten zoals douchegel en tampasta vanwege het schurende effect. Volgens milieuorganisaties zijn de korreltjes schadelijk voor mens en milieu. Zo trekken ze gif aan, komen ze in zee terecht en worden ze gegeten door vissen.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 Fred Oldenburg mocht opnieuw weer in deze uitzending achter zijn piano plaatsnemen. Hij speelde een van de etudes, ook weer van Carol Czerny. En Jeroen de Zeeuw, topkok, die uh, staat hier naast mij. Hij had me nog een gerechtje beloofd op mijn hand. Ja. Nou, we hebben er geloof ik nog een half minuutje voor, dus uh, nee, dat laat ik me niet ontzeggen. <laughs> ik steek nu mijn hand in de lucht en met een klein groen spuitzakje spuit Jeroen de Zeeuw daar iets op. Het ziet er een beetje uit als een soort... Witte crème, ik neem aan dat het honingcreme is toch Jeroen? Dit is uh, honing hang op. Honing hang op. Uh, met daarbij een, uh, een meringe van uh, vanille. Een soort honing. hostie zit er nu ook. Ja, het is een een eiwitschuimje. eiwitschuimpje. Ja. Uh, en dit is wel een soort van opkeketje eventjes. Uh, even een opkeketje in, in de ochtend. Daarbij zit een kleine uh, gelletje van limoen. Dus dan heb je echt een beetje het frissuren van en de honing en de limoen. Dus Oké. Okay. Je in één keer zo. Op ik even. moet het nu heel onsmakelijk uh, natuurlijk in één keer naar binnen gaan happen. tenminste niet onsmakelijk qua smaak, maar wel okay. qua radio. En ik moet er nou ook meteen doorpraten. Dus mijn excuses alvast voor de. 10 seconden. Mm. Goed. Goed ja. Lekker hoor. Jeroen de Zeeuw, dank je wel. Graag Goed. En dan nu iets heel bijzonders. Ik zou willen dat we een roffel hadden klaarstaan in deze uitzending. Maar dat is denk ik niet het geval. We gaan iets bijzonders laten horen. De komende 22 minuten. Tot het einde van deze vroege uitzending, Van deze laatste vroege uitzending van 2012 gaan we... Iets speciaals doen. We hebben een um, ja, soort jaaroverzicht samengesteld. Maar dan niet het standaard jaaroverzicht wat u gewend bent. Van die lijstjes en dingen en quotes en weet ik veel wat. Geen hoogte- en dieptepunten uit natuur- en milieunieuws. Dat zou ook wel iets voor ons zijn. gaan we ook niet doen. Maar wat we u gaan aanbieden is een jaar in natuurgeluiden. Een collage zonder gesproken woord. Een soort terugblik op 2012, maar het kan natuurlijk net zo goed... een voorschot op komend jaar zijn. We nemen u mee van voorjaar naar herfst. Van bos naar kust. Van moeras naar hei. In geluid. En we beginnen onze trip door het natuurjaar in de winter. Nou, we eindigen met mijn favoriete natuurgeluid. Een knapperend haardvuurtje tot slot. Het grootste deel van de geluiden die we hebben laten horen... zijn opnames gemaakt door natuurgeluidenverzamelaar Henk Meeuwse, de geluideman. Namens het hele team van Vroege Vogels een heel fijne jaarwisseling. Heel erg graag tot volgend jaar in 2013. Met mooie natuurgeluiden en vooral mooie natuur. De economische crisis duurt voort en het einde is nog niet in zicht. Sommige grappenmakers kunnen de lol er wel van inzien. Iedereen vraagt zich af wat Monty gaat doen. Vraagt een duidelijk verarmde vrouw met een verstelde rok en kapotte schoenen aan haar man. Die is afgebeeld met binnenste gekeerde lege zakken. Verschrikt zegt hij, hoezo? Wat kan u nog meer doen dan? Bureau Buitenland biedt een uur lang humor als remedie tegen de malaise. Vanavond van 7 tot 8 op Radio 1. Radio 1.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 800.000 vegetariërs kunnen samen voor 80 miljoen euro cadeaubonnen van de vegetarische slagen krijgen. Bij de Vegapolis zorgverzekering. Vegapolis.nl Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op Independent.nl. De eerste duizend nieuwe verzekerden bij de Vegapolis maken kans op 1000 euro gratis boodschappen. Vegapolis.nl Dit is Radio 1.